8 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. VVD en PvdA halen ook in de laatste peiling van Maurice de Hond evenveel zetels. Bij de Hond scoren beide partijen 36 zetels, één meer dan gisteren. De SP is volgens de peiling de derde partij met 20, evenveel als gisteren. De PVV komt bij de Hond op 18, CDA krijgt 12 zetels en D66 11. Alle politieke peilingen hebben een foutmarge van zeker twee zetels naar boven of naar beneden politieonderzoeken waaraan de rechercheur uit Kekerdom heeft meegewerkt... die dit weekend dood werd gevonden, worden nog eens bekeken door de Rijksrecherche. Korpschef van Zwam van de politieregio Gelderland-Zuid heeft daarom gevraagd... omdat de integriteit van de rechercheur is aangetast. De rechercheur werd dit weekend met twee anderen gevonden in zijn huis in het Gelderse Kekerdom. De politie vond in zijn huis een hennepplantage. En in de woning van de twee andere slachtoffers in Millingen aan de Rijn... bleek later ook een wietkwekerij te zijn opgezet. De Franse oud-premier de Villepin is na verhoor weer vrijgelaten. De Villepin werd vanochtend door de politie aangehouden... in verband met een onderzoek naar mogelijke fraude... bij een hotelorganisatie van een vriend van hem. De oud-directeur zit sinds november vast... op verdenking van fraude, oplichting en witwassen... en zou daarmee 1,6 miljoen euro hebben verdiend. De politie onderzoekt of de Villepin, die premier was van 2005 tot 2007... zijn macht heeft misbruikt om zijn vriend te beschermen. Maarten Stekelenburg staat vanavond weer in het doel van het Nederlands elftal. De keeper vervangt Tim Krul in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. Krul raakte zaterdag op de training geblesseerd aan zijn linker elleboog. Stekelenburg was de afgelopen jaren de eerste keus, maar bondscoach Louis van Gaal hield hem vorige week bij de wedstrijd tegen Turkije op de bank. Het duel tegen Hongarije begint om half negen. Het weer vanavond tot opklaringen, vannacht toenemende bewolking en vooral aan de kustbuien, minimaal rond 9 graden. Morgen wisselend bewolkt en ochtends enkele buien, smiddags grotendeels droog en een temperatuur rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Alexander Pechtot. Goedenavond. Bij CNA valt heel veel te kiezen. En daarom morgen tweede artikel voor de halve prijs. Dat geldt voor de hele collectie. Tweede artikel voor de halve prijs. En CNA blijft morgen extra lang open. Tot 8 uur. Ja, morgenavond tot 8 uur kun je kiezen voor CNA. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Het is nog altijd een nek aan nek race tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. We staan aan de vooravond van de verkiezingen. En jawel, het is ook de avond van het allerlaatste lijsttrekkersdebat. Welkom bij de stemming van Nederland. Aan tafel, zoals elke avond, onze vaste analisten... Debatexpert Roderick van Grieken en campagnestratege Bart Jochems. En met hen neem ik de politieke dag door. Heren, goedenavond. goedenavond. Welkom wederom, goedenavond. In de studio, Een tweede thuis voor jullie inmiddels. Ongeveer, ja. Gelukkig. Uh, ik begin even met uh, datgene wat jullie is opgevallen vandaag. Ik begin even bij jou, Bart. Wat opval was eigenlijk dat er niets opviel, uh, om het ja. maar kort te zeggen. Uh, er gebeurde niet zo gek veel. Er werden wat brandjes geblust hier en daar um, door politieke partijen. En wat opviel, en dat is misschien een combinatie daarmee, is... ze zijn wel vermoeid. De campagne mocht maar kort duren, het moest een sprint worden. Het is een redelijk lange sprint geworden, maar ik denk dat ze de volgende keer nog eens nadenken. Want ze zien er allemaal uit alsof ze twee marathons hebben gelopen. Wie is het minst vermoeid, wat jullie betreft? Ik vind zelfs namelijk Samson best fris, nog. Ik moet hem zometeen nog zien in het debat, maar... Nou, maar ik heb wel ook verhalen gehoord van, van mensen die zeg maar, achter de schermen bij debatten actief waren. En die zeiden dat ook hij toch echt, eh, zolang de camera niet omgericht was, er redelijk afgepeigerd uitzag. Hij heeft wat extra make-up gebruikt anders. Ja. Moeten we dit anders doen volgende keer? Is dat de conclusie, Roderick? Ja, ik ben er sowieso voor. Ik vind dat we sowieso uh, minder debatten moeten hebben. Dat je met drie of vier. Waarbij je per debat dan een thema neemt. Dat dat veel beter is. Daar heeft de kiezer veel meer aan. Uh, en dat je dat goed van tevoren moet plannen. Uh, want acht debatten in drie weken. Nou, je merkt ook volgens mij in het land. Als je naar mensen vraagt. Je, je zegt nou, vanavond weer een debat. Dat mensen eigenlijk een beetje met afgrijzen aankijken. Het is gewoon veel te veel. En het voegt ook niks meer toe. Hè? Ik heb ook de afgelopen dagen weinig nieuws meer gehoord. Mm -hmm. uh, we weten het nu wel. Het is nu meer een uitputtingsslag om te kijken wie, ja. uh, wie niet nog uh, zijn hoofd boven water kan houden het laatst. Wat is jou opgevallen, Roderick, vandaag? Nou, wat mij vandaag opviel uh, was het bericht dat vanavond bij uh, Eén voor de Verkiezingen, dat daar Femke Halsema zit. En uh, sterker nog, ik zag net nog een tweet van uh, Jolande Sap, die ook nog een keer zegt, nou jongens, na het laatste debat, allemaal naar Femke Halsema gaan kijken. En de, dat vind ik toch wel heel erg vreemd. Want die is de hele campagne eh, en terecht denk ik buiten beeld geweest. Het Is nu niet verstandig als voormalig lijsttrekker om je ermee te bemoeien. Zeker niet in haar positie omdat zij het zo goed heeft gedaan. En dan wordt zij kennelijk als allerlaatste wapen nog ingezet eh, op de buis. En ja, ik, ik weet niet of dat nou verstandig is. Kan het voordelen hebben? Denk je, Bart, ik zie jou hier nee schudden. Nee, moeilijk ik kijken. ik vind dit echt... Uh, de vlag is gestreken bij mevrouw Schap. Ze heeft uh, hard campagne gevoerd en een inhoudelijk verhaal verteld. Nooit op de thema's uitgekomen waar zij het over wil hebben, namens GroenLinks. Uh, staat op uh, nou, zware verlies, als we uh -huh. de peilingen mogen geloven. En dan vervolgens roepen, uh, ja, je moet eigenlijk mijn, uh, mijn voorganger... Mijn, uh, mijn hoedster, mijn tante, die moet je nog maar eventjes uh, goed naar luisteren, dan... Uh, en ook um, steekt ze, steek ze er slecht bij af, hoe dan ook. Omdat Femke Halsman natuurlijk buitengewoon populair was. Ja, maar ze zet, ze zet zichzelf op deze manier ook in die positie. Als je iedere keer achterom eh, blijft kijken. Dus Halsma hij zich keurig gedragen heeft. Eh, nou ja, een paar tweets hebben we van gezien, die natuurlijk allemaal goed links aangehoogd waren. Maar hij zich niet in die campagne bemoeid. Zo van: eh, ik ben eigenlijk de leider. Er ruimte was aan SAP. Die heeft SAP onvoldoende ingevuld. Of dat nou voor een belangrijk deel aan haar ligt of van andere dingen, Allah. Maar dan aan het eind van het lied... mevrouw Halsema weer uh, naar voren schuiven. Nee. Zwakte bot. Zien we haar kort... nog eventjes rood. Ik, zien we sap terug... na deze verkiezingen. Nou, Ze heeft natuurlijk wel een heel sterk mandaat van haar partij. Hè? Sinds dat, bedoel, dat is het enige voordeel dat ze heeft... na alle heisa van dit voorjaar... is dat 85% van de partij achter haar is gaan staan. En er staat ook niet direct iemand in de coulissen... volgens mij die een logische opvolger is. Dus ik, ik, ik, ik denk niet dat morgen... Uh, zal blijken dat zij aftreedt. Maar het is gewoon denk ik niet verstandig om die avond voor verkiezingen kiezing, want iedereen gaat nu naar Femke Halsema zitten kijken en dan ga je toch thuis op de bank denken, goh ja, toen Femke nog zat. Of misschien dat er ook mensen zijn die denken van goh ik ben blij dat ze er niet meer zit, maar hoe het ook went of keert, het kan niet positief uitpakken. We gaan zien wat het uiteindelijk oplevert. Zometeen blikken we uitgebreid vooruit op het allerlaatste lijsttrekkersdebat, maar nu eerst Luc Ickink met de meest opmerkelijke tweets van vandaag. En uh, hashtag, nog één dag was vandaag in verschillende vormen training topic. Nog één dag te gaan en dan gaan we stemmen. En op Twitter proberen de politie nog snel even wat. Tweet zieltjes te werven. Art van der Steur is van de VVD en probeert het op Ed Art van der Steur... op de traditionele manier. Hij zegt, morgen kunt u stemmen, dat kan ook op mij Als u het eens bent met wat ik heb bereikt en wat ik wil bereiken. Fatma Kozekaja van D66 vist via Ed Fatma D66 in de vijven van de Buren. Ze tweet vandaag op de 50PLUS-beurs in Utrecht. Ik heb heel veel voorstellen gedaan voor 50PLUS. En Jacques Monas is van de Partij van de Arbeid... en ging vandaag nog eens lekker langs de deuren. Op Ed Jacques Monas laat hij weten dat hij op Rozentoer is... Veel zwevende kiezers aan de deur gesproken, zegt hij. En op huis nummer 19 krijgt u een boeket van 19 rozen. Of je het nou leuk vindt of niet. Op Twitter merkt dat, uh, merk je dat de bevolking een beetje klaar is met de campagne. John Graat tweet op Ed John Graat een beetje cynisch. Nou, nog één dag jezelf op de borst slaan, selectief winkelen in de waarheid... en de anderen aanvallen dat hij niet deugt. Morgen einde toneelstuk. Natasha Winters is de nummer 3 van DPK en tweet op jwinters69. Nog één dag campagne en één doos flyers te gaan. Leuke route langs verschillende winkelcentra in Den Haag. Iedereen veel succes vandaag. En Natasha Adema heeft er op ad. Adema wel zin in, maar ook niet echt heel veel vertrouwen. Nog één dag zegt ze: gooi uw rode potloodje niet weg. We gaan weer gauw opnieuw stemmen. En ook bij de politici merk je dat de sleur er een beetje in begint te komen. Helma Nepperus van de VVD tweet op ad helma neppers mogen stemmen, maar begrijpt dat dat niet mag. Hij is teleurgesteld dat de Partij voor de Dieren... zich daar niet voor inzet. En Sjors, dat is de kat van Helma. Lisbeth van Tongeren is van GroenLinks, reageert. Ze stelt voor dat Sjors Helma... Mel, herma, Helma met, mentaal kan machtigen. Volgens haar is GroenLinks... voor het vastleggen van dierenrechten. En Helma Nepperus, die heeft dat nog allemaal even gedubbelchecked en zegt dat Sjors uiteindelijk toch voor Rutte gaat kiezen. Blablabla. Bla, bla, bla, bla. Kortom, ook de kattenmensen... dan begint de campagne Moeheid een beetje in te slaan. Tweets over de economie... En in in dit geval de oud-minister van Financiën, Wouter Bos. Op Twitter gaan namelijk geruchten dat Diederik Samsom... hen naar voren wil schuiven als premier. De eerste tweet kwam van Joost Eertmans. wethouder en ook presentator. Op Ed Eertmans zegt hij... Samsom schuift zijn leermeester Wouter Bos... naar voren als premierskandidaat. Hashtag hoor ik. Het is echt zo'n gerucht waar Twitter wel heel even los op wil gaan... of het nou waar is of niet. Ties van Doren vraagt zich op het af of Diederik Samsom... echt zou overwegen om leermeester Wouter Bos... naar voren te schuiven als premierskandidaat. Of is dat een beetje campagne voeren, zegt hij. Leonardo maakt zich toch wat zorgen en vraagt op het oud-meisje zelf... of Samsom dan gaat zorgen voor het gezin van Wouter Bos. En de meeste mensen geloven oh, nee. het toch niet helemaal, hoor. Jeroen vindt het tijd voor een nieuw gerucht. Op Ed DT Ploeter zegt hij... nee, Wouter Bos wordt niet naar voren geschoven als MP. Wel is hij de man achter Samsons dus bronnen in Den Haag. Tot zover morgen gaan we stemmen. En volgens Ed Martin Kriens, de social media-expert van RTL... gaan PvdA en VVD inderdaad nek en nek. Hij deed een social media-peiling. Een soort twitterpeiling dus eigenlijk. En de twee partijen staan daar. Beide op 36 zetels. Maar ik zou eigenlijk persoonlijk mensen die tweets voorlezen... sowieso niet geloven. <lacht> Tot zover. Goeie uitzending. Luc, dank uh. Wouter Bos als premier. Zou het een roddel zijn of zou er een kern van waarheid in zitten? Heren. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Nee? Nee. Ik <tus> nee. kan me niet voorstellen dat Diederik Samson... Uh, um, nu hij dit bereikt heeft... Zal dat hij zover zou komen. Iemand uh. anders naar voren gaat schuiven om uh, um, premier te worden. Dat zou ook een beetje vreemd zijn. Want hij, hij heeft zich overal neergezet als premierkandidaat. Het is echt op zijn konto, dat succes. En ja, dan, dan, ja. Het, zou, het zou zelfs een beetje kiezersbedrog zijn. Want ja, ik heb op, je zou dan op Diederik Samsom stemmen. En dan opeens krijg je Wouter Bos. Ja. Alleen al de... Ik bedoel, het is nu totale kwatsch. Uh, uh, je kijkt altijd een dit soort geruchten. Probeer je tenminste te achterhalen. Kan niet altijd. Maar in dit geval kennelijk wel. Uh, wat is, wie is de bron van dit verhaal? Nou, dat is meer Eertmans, begrijp ik. <lacht> nou, ik geloof niet dat die nou PvdA-lid is. Laat ik het even zachtjes zeggen. Nee. En, het, en de suggestie dat, uh, dat uh, Wouter Bos achter die uh, succesvolle metamorfose van Diederik Samson zit... zit daar misschien een kern van waarheid in. Zou hij degene zijn die dat... Dat weet ik niet. En als ik het niet weet, dan zeg ik het niet. Uh, dan, dan zeg ik dat ik het niet weet. Uh, ik ga ervan uit, heeft hij ook gezegd, Samsom, dat hij een aantal keren met Bos wel overleg heeft gehad. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat je dan uh, het hebt over uh, God, hoe heb je dit aangepakt? Hoe is je dat bevallen? Enzovoort. Tijd dat Bos uh, campagne voerde, uh, zal hij hem vast wat lessen hebben gegeven. Maar het was een andere tijd. Ik bedoel, het, uh, het is nog niet zo lang geleden, maar het was echt een andere tijd. De verhoudingen waren anders. En Samsom. Uh, hoe dan ook, uh, heeft dit voor uh, een heel belangrijk deel... mag hij dat op zijn eigen konto schrijven, zoals dit is gelopen? Ja, zeker. Ik zat net te denken toen we ook al die tweets hoorden... over de vermoeidheid die uh, toeslaat in het land uh, door al het verkiezingsgeweld. Zelfs bij nieuwsmensen, moet ik zeggen, die leven voor dit soort dingen. Maar sommigen zijn ook al een beetje klaar hiermee. Eén ding dacht ik wel, de, de emancipatie van de factchecker... die een beetje van een randverschijnsel tot absoluut ingevoerd vaststaand iets is gegaan... is denk ik wel, zie ik als een positieve ontwikkeling voor de burger... Ja, maar er hoort wel een kanttekening bij... De vraag zou je moeten stellen, waarom dus is dat bij vorige verkiezingen nooit gebeurd? Want dat is toch, ik zeg het maar even plat, een taak van de journalistiek... om ervoor te zorgen dat omdat dat gecheckt wordt. En nu maken we daar een podium voor, en dat is allemaal prima. Ik juich het ook zeer toe. En, en om, om, ja, niemand mag, kan nu nog een verhaal vertellen dat ongeveer niet klopt. Het heeft overigens daarna weer tot een verplatting geleid... en dat niemand meer een cijfer durfde te noemen... want dan waren ze bang dat er weer iemand in de nek stond te heigen... waardoor het debat weer plat sloeg. Dus het heeft voor- en nadelen. Maar ik zou zeggen, het is sowieso een taak van de journalistiek. Een factchecker. checker een journalist is een factchecker. Ja, maar het heeft nu een heel specifiek podium gekregen. Je ja. hebt, ik bedoel, er wordt zelfs grap over gemaakt van... ik ga nu wat zeggen en zet er even de factchecker op. Ja. Ja, ik denk dat de dat mensen. een hele goede ontwikkeling is. Want je, je, je mag van politici in zo'n strijd verwachten... als ik daar als kijker naar zit, te kijken naar zo'n debat. En ik moet verder geholpen worden bij het maken van mijn keuze dan moet ik ervan uit kunnen gaan dat, dat wat daar gezegd wordt, dat dat waar is. En net zoals dat burgers ook kunnen zeggen... selectief winkelen in de waarheid en ja. het, is toch allemaal, het zijn toch allemaal leugens... dat kan ook niet meer zo makkelijk nee. op het moment dat bewezen is... dat het waarheid ja. is wat iemand zegt. Ik wil even naar de laatste peiling. Ik zei het net ook aan het begin. VVD en PvdA gaan nog steeds gelijk op in de peilingen van Maurice de Allebei 36 zetels, gisteren nog 35. PVV en CDA zakken een beetje. Uh, bij één vandaag zit de VVD nipt voor, maar het is ja. erg close. Um, Bart, als campagnestrateeg... Kun je nog wat uithalen om zetels te winnen of is het eigenlijk al klaar? Het is voor een belangrijk deel gespeeld. Ja, ja Het is natuurlijk heel spannend, want ik bedoel, het is heel bepalend of PvdA of VVD nou het grootste wordt. Want die hebben de leiding in, in de formatie en wat er gaat gebeuren. Waarbij overigens de andere partij dan heel wat te eisen heeft, want die twee die zullen waarschijnlijk toch wel samen moeten. De tweede partij dus. De tweede partij, dus als, als, als Rutte het voor het zeggen heeft, dan zal Samson wel met een paar eisen komen en andersom. Maar die zullen eruit moeten komen. Ze hebben tenslotte alle twee mening gezegd dat het eh, belang van het land voorop staat en dat we een stabiele regering moeten hebben en snel. Dus eh, daar mogen we alle kiezers, in ieder geval die twee heren, aan houden. Is er nog marge om, uh, om wat aan die zetelaantallen te veranderen, Roderick, wat jou betreft? Nou, ik denk dat er, uh, wat je met name nu moet voorkomen... is dat je een blunder maakt in zo'n slotdebat. Ja, dat is vaak met verkiezingsdebatten, die kan je sneller verliezen dan dat je ze kan winnen dus ik denk dat met name zo bij Rut als bij Samson het nu is, nou de nul houden, geen gekke dingen meer zeggen, niks meer experimenteren, gewoon zorgen dat je in de flow waarin je zit. Je bent nu allebei waarschijnlijk, nou ja, een van de twee wordt de grootste. Doe geen gekke dingen meer. En, en juist degene die wat liggen in de peiningen, die moeten vanavond nog wel echt even iets een konijn uit de hoed trekken, om te proberen daar nog een kentering in aan te, te brengen. Bijvoorbeeld een Emiel Roemer. Ik denk dat die vanavond echt, als het goed is, heeft hij de hele dag zitten studeren wat nou de beste manier is om tegen al die linkse kiezers... die ken ik toch nu allemaal bij een dreig weg te lopen... om op een zo mooi mogelijke manier de boodschappen over te brengen... als u nou echt wil dat we over links de crisis uitgaan... dan moet u echt op de SP stemmen. We hebben hem een beetje zien inzakken de afgelopen dagen. De vermoeidheid die bij ja. iedereen toesloeg. <coughs> maar ook wat minder sterke optredens in televisieprogramma's. Zou die nu een soort uh, totaal andere toon aan moeten slaan... om dat effect te bereiken? Moet ik, moet ik hem zien als een soort... Ja, ik weet niet, een explosie van energie, wat daar staat, vlammend. Van mm, stem op mij. Nee, dat denk ik ook weer niet. Want dan, als hij opeens vanavond er heel anders uitziet dan anders... dan denken mensen ook, wat is er aan de hand? <laughs> wat, uh, heeft ja, wat heeft hij gebruikt? Wat heeft hij gebruikt, dat schiet niet om. Maar het zit hem wel, ik denk dat je wel met een paar... en dan moet je ook een beetje geluk hebben dat je de ruimte ervoor krijgt... maar als je nou een paar quotes goed voorbereidt... waarbij je precies de essentie blootlegt... waarom het beter is op de <tus> SP te stemmen in plaats van op de Partij van de Arbeid... Nou, ik denk je dat het echt nog wel een effect zou kunnen hebben? Het zal niet tien zetels zijn, maar daar kan je toch echt nog, nog wel een effect. Ja. Denk je dat hij het uh, klaar kan spelen, Bart? Denk je dat het hm. Roemer lukt om vanavond toch nog een verschil te maken? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel uh, dat de andere kant, uh, de hm? kant van Samsom... dat daar nog, uh, nog uh, het een en ander te halen is in die zin. Niet zozeer dankzij Roemer, maar omdat Samsom... kijk, laat nou ik het zo zeggen. We hebben naar die peilingen gekeken en we zien daar, ik kijk daar naar een trend. En de trend is bij de VVD eigenlijk redelijk constant. Hm. Een zeteltje. Bij en zet, dat je bij Met de PvdA ging het als een pijl omhoog. Het effect waar uh, Samsung mee moet rekenen en waar hij uh, uh, zich tegen moet verdedigen, uh, dus door er vanavond ook goed te presteren, is dat kiezers, potentiële kiezers, gaan zeggen: Ja, de PvdA heeft mijn stem eigenlijk niet meer nodig. Ze zijn groot genoeg. Ja. En dan kom je uit. Bij dat soort bij die mensen, uh, bij die zeggen van nou, ik vind eigenlijk sap wel een beetje zielig. Vier zetels is wel weinig. Dus ik ga terug naar mijn oude partij. Dat soort bewegingen kunnen straks de morgen. morgen hele nog wat Niet uitmaken. rationele, uh, de tragiek van de gedoodverfde winnaar. Die redden toch wel, dan is het eigenlijk een ja. nadeel als je zo'n metamorfose en zo snel stijgt. In het, het is bijlen. voorspellen en glazen bol kijken, dat geef ik allemaal toe. Maar ik denk maar dat vullen daar vullen wij elke avond dit programma mee. Nou, dus dat is geen enkel e probleem. Het is wel <laughs> fascinerend hè, dat, ze, dat we nu net nog een statistiek zagen bij de Wereld Draai door van Maries de Hond. Tot 37% van de mensen die lopen morgen dat stemhokje in en die vouwen dat formulier open. En die weten tot op dat moment niet waar ze op gaan stemmen. En ben ik dan uh, hysterisch als ik zeg dat me dat zorgen baart? Dat zo'n zware beslissing, zo'n recht wat je hebt als burger, ja. dat je dat in een opwelling daar in dat hok. Nou, dat beslissing. hoeft niet helemaal. Eva. Het kan zijn, en het zal de meerderheid zijn, denk ik, van degenen die het nog niet weten, dat die tussen de ene en de andere partij uh, twijfelen. Oké, okay, dus, dus, dus is niet het, het, hele het is de scala, partij, dus maar, niet het, het hele scala. Niet dan zou het ja. echt inderdaad van. Gut, maar het daarom is dat nu. debat ja. van vanavond wel belangrijk. Dat, je, dat is het laatste morele appel dat je op die mensen kan doen. Zeg maar de boodschap die je ze meebrengt als ze naar bed gaan en dat stemhokje in. Um, en nou ja, als ik in dat campagneteam van, van, van, van Roemer zou zitten... zou ik daar nu echt al een, twee dagen op aan broeden zijn. Van wat is nou het meest tastbare wat je die mensen mee kan geven... om duidelijk te maken, als u over links wil, dan moet u toch echt bij ons zijn. En Wilders, hoe moet hij het doen vanavond? Kan die nog wat uitrichten? Nee, ik heb het eerder gezegd, de, de plaat is grijs. Uh, hij bedient zijn eigen achterban prima. De, daar uh, gooit hij de quotes in en de one-liners... Uh, die af en toe ook nog grappig zijn, inderdaad. Zeker. Uh, die uh, zijn, zijn achterban bediend. Maar of hij er sneller mee wint, ik vraag me dat zeer af. Kan die schade berokkenen met hele harde uitspraken mm, vanavond? Nee, denk ik niet. En er is hij ook veel te ervaren voor. Ik vond het gisteren ook wel weer indrukwekkend. Hoor. Toen zat hij dus bij uh, um, één voor de verkiezingen mm -hmm. aan tafel. Met vier mensen. En daar lukt, het lukt ook niemand om haar vat op te krijgen. Hij ik, is... ik had zelfs het idee dat, de, dat die mensen die daar zaten... die soms ook echt heel goed presteren, minder goed presteren. Ja. Hij ja, is toch weinig. op een of andere manier zo indrukwekkend... En, en straalt zoveel, ook door zijn postuur alleen al. Hè. Je zag Wacken van Scherrenburg, leek opeens een, een, een heel klein <laughs> mensje <laughs> daarnaast. Ja, toch één. Mevrouw Stellinga zat daar, die op uh, economische <laughs> ja, argumenten mm -hmm. echt op inhoud. Heel koeltjes zat te analyseren. En als je daar goed naar luisterde, dan zag je. wilde ze ook wel een beetje onrustig op die stoel bewegen. Dus daar, ze had hem daar wel. Zij was af en toe misschien de enige, enige, maar zei, ja. ik vind haar altijd heel sterk. En ik vond haar, ja. dit vond ik niet een van haar allersterkste. Ja, maar je ziet. Ik maak een beetje. Want ik vond dat ook hoor. Maar als je nou de vergelijking maakt ja. met al die andere lijsttrekkers. Ja. die daar zitten, hoe die de wind van voren krijgen. En, als er natuurlijk nou en toch, he, dat hebben ondergaan ook. En hè? dat hebben ondergaan. En als er nou één iemand is. waarvan een groot deel. zeker van de kijkers naar dat programma denken. nou, die zouden we nou eens een keer flink. Het grazen moeten nemen. En Wilders zit daar. En ja, toch redelijk soeverein hoor. Wat is dat moment... dan? Waarom lukt het niet? Wat is het geheim? Nou, omdat hij uh, uh, uitstraalt. Dat hij onder controle is. Mensen hebben toch altijd de angst bij Wilders. Dus als je het probeert en het lukt niet... dan krijg je iets wat, uh, terug wat dusdanig hard is. <lacht> dat je je daar angst voor bent. Dat straalt hij ook echt wel uit als hij ja. daar zit. Um, ja, en hij is scherp. Het, ja, het is ontzettend knap. Rutte heeft de, heeft de methode bedacht. Hè? En ik denk dat hij werkt. Uh, die zegt iedere keer je moet hem niet belangrijker maken dan hij is. Ja. Dus je moet ook af en toe gewoon niet reageren. Ja. Kijken wat er dan gebeurt. Nou, Wat je dan ziet is dat Wilders nog harder gaat schreeuwen... en vervolgens buiten de, buiten de, de krijtlijnen gaat. Ja. Waardoor een heleboel mensen zeggen... Ja, nu ga je wel een beetje erg ver, uh, Geert. Nou, dat is een beetje de methode geweest... die Rutte in ieder geval ja. uh, met redelijk succes heeft toegepast. Ik denk ook, maar ik, ik ben absoluut geen expert... maar ik zag een klein fragmentje dat Rutte een feesthoedje... op het hoofd van Geert Wilders zette bij het jeugdjournaaldebat. Ja. En toen dacht ik, met humor kun je ook ja. scherpte... Ja, oh. ja, en dan krijg je dus weer die foto's. Een van mijn regels is, uh, zet nooit iets op je hoofd. Want iedereen die er, uh, iets op zijn hoofd zet... of het nou een minister is die een helm opzet of uh, whatever... en je ziet er altijd uit als een gek. Dat, uh, dat, en ook nooit in beeld eten, kan ik ook uh, uit eigen ervaring wow. vertellen. Um, CDA-leider Siebrand van Haarsma-Buma... zat vanavond bij de Wereldrijd Door. En hij blijkt ook een volleerd analist te zijn, net als jullie. Hier praat hij in dit fragment over wat er misging... in het allereerste debat tussen Rutte en Roemer. Roemer die valt Rutte aan op de kosten in de zorg. Dat is een bekend fragment. De zorgkosten gaan omhoog. Rutte schudt nee. Maar dan gaat Roemer op een gegeven moment in de verdediging komen... terwijl het niet hoeft. Want hiervoor heb je even de moment gehad dat Rutte zijn hoofd stilhoudt. Dat is op het moment dat Roemer beet had. Namelijk, hij zei, de kosten van de, de, het eigen risico valt onder de huisarts. Daarna, en dat is hier, gaat hij heel, heel hard schudden. Waardoor met alleen maar het schudden van het hoofd... Rutte Roemer wegblaast. Terwijl Roemer, als hij geluisterd had... en niet alleen naar het hoofd had gekeken... gewoon flats eroverheen had gekund. Flats eroverheen. Hij was in vorm. Buma is een, heeft eigenlijk de enige... die ik met enige zelfrelativering en enige humor... Um, deze campagne heb zien voeren. Uh, hij is er niet tussen gekomen. Uh, hij, kan, uh, hij kent kennelijk de boekjes of uh, de theorie van hoe je, hoe je ja. dat doet... zo'n televisie-interview. Uh, en daarbij geldt dus inderdaad... Uh, je kunt, uh, Roemer kan aan het woord zijn... maar uh, dat beeld van een schudden, hoofdschuddende Rutte... dat komt aan bij de kijker. Dat komt veel meer aan dan de, de inhoud die Roemer te melden heeft. Wat kan hij vanavond uitrichten, Roderick, denk je? Buma... Um, Bumer, ja, die zat ook met name denk ik een beetje bij, bij de VVD, moet moeten zien weg uh, um, te slepen aan, uh, uh, aan stemmen. Um, ja, ik denk dat die wel, die moet er wel redelijk fel in gaan. Ik bedoel, die heeft nog wat te winnen. Dus die kan er ook echt wel een risicootje voor oorloven. Weinig dat... te verliezen. Dus, ja, dus hij, want er wordt net gezegd, de enige bescheidenheid die hem is. Nu heeft hij natuurlijk ook qua pijning ook een hoop om bescheiden over te zijn. Dus de, ik kan me dat ook wel weer voorstellen. Um, maar die, ja, die kan vanavond echt nog wel proberen um, een verschil te maken. Ik vond overigens dit fragment wel heel wonderlijk. Dat een, een lijsttrekker gaandeweg de campagne op tv. een analyse gaat maken van een andere, <lacht> andere lijsttrekker. Wat dan goed, bedoel, dit is nog goed. We hebben een hoop gekkigheid gezien, deze campagne. Maar dat zou nog de volgende stap kunnen zijn: dat ze iedere avond elkaar gaan analyseren. voor die het gedaan heeft. <lacht> overigens miste hij volgens mij een beetje de essentie van wat er, <kliek> wat er gebeurde. Het, het is waar dat door Rutte nee schudde. Dat dat eh, Roemer uit balans bracht. Maar wat nog veel meer uit balans bracht, was helemaal aan het begin. Dat op het moment dat Roemer zegt: u gooit het eigen risico omhoog. dat Rutte een heel kort zinnetje zegt: en dat is niet waar. En dan stil blijft. Ja. Terwijl normaal een politicus doorpraat, was hij dan stil. En juist dat bracht hij uit balans. Juist omdat het zo kort was. Dat deed hij heel knap. Dat is een krachtig instrument. Het CDA staat nu op twaalf zetels. CDA-prominent in de Eerste Kamer, Elko Brinkman, zei in een interview met Nu.nl... dat het CDA-coalitie van PvdA en VVD niet automatisch aan een meerderheid zou gaan helpen. Ik denk dat mensen die die Groene Partij CDA aanhangen, gelukkig nog steeds... dat die niet het gevoel hebben dat zij het plusrandje bij paars zijn. Dat staat natuurlijk zo ver qua beleving van elkaar... En ik denk ook niet dat het CDA zal zeggen... nou, ik schuif al aan alleen om even de getallen te halen. We willen natuurlijk iets in de melk te brokkelen hebben. Dit is een poging om de onderhandelingspositie van het CDA veilig te stellen na de verkiezingen, Bart? Ja, dit is uh, het radicale midden, noemen ze dat bij het CDA, geloof ik. Hè? En dat zul je, denk ik, vanavond ook, ook zien in dat debat. Dat het Buma het verhaal zal houden van jongens. Al die kiezers die stemmen op PvdA of VVD, als we de peilingen mogen geloven. Maar wij in het midden, en dan waarschijnlijk zal Pechtelt uh, aansluiten. Wij in het midden maken het echte verschil. Uh, wij gaan bepalen welk kabinet er straks komt. En uh, ja, Brinkman uh, moet zich natuurlijk een beetje bescheiden opstellen, want hij heeft niks te vertellen op zich. Maar hij is straks wel met zijn 13 zetels en zijn positie in de Eerste Kamer, waar hij de fractieleider is, van groot belang voor welk kabinet er gaat komen. Zou het, uh, zo... Oh, sorry, Rodek. Nou, dat ik, ik vind het altijd mooi als een CDA iets in deze trant zetten. Ik roep maar in herinnering naar de vorige verkiezingen toen. Dat je heeft gezegd: hij, ons past bescheidenheid, zei Maxime Verhagen toen. Dat is natuurlijk ook een grote nederlaag te verwerken. Maar binnen de kortste keren zat CDA weer aan tafel. Het ziet zo in de genen van die partij dat er bestuurd moet worden. Ja. Dat ik... Het zou niet louterend zijn om even lekker in de oppositie te gaan? Nou, dat, daar zou heel wat voor te zeggen zijn. Maar ik denk dat in die partij zit zo in degene dat er bestuurd moet worden... dat, er, dat het, het heel moeilijk zal vallen om de bescheidenheid te trotseren. Heel lang geleden van Acht, die zei... we buigen niet links, ja. we buigen niet rechts. Nou, <laughs> die ik moet gaan afronden, heren, want we gaan er iets eerder uit vanavond. Er wordt ook gevoetbald, niet alleen gedebatteerd. Het Nederlands elftal speelt tegen Hongarije. En straks in langs lijn natuurlijk de wedstrijd. Um, aangeschoven is Ewout de Jong. Goedenavond. Zeker. Jij gaat zo meteen het nieuws lezen. Jazeker. Ik dank mijn heren analisten. Um, ik, weet, ik zou nog graag willen vertellen hoe laat het debat begint... maar dat weet ik niet. Dus ik kijk tien over naar half tien. tien. Kijk, dat zijn nou nog eens goede analisten. Um, Fantastisch dat jullie hier waren de afgelopen anderhalf week dat we met elkaar mogen, hebben mogen praten. We gaan naar het debat kijken. Ik kom jullie vast nog wel tegen en dan zullen we zien of alles wat we voorspeld hebben inderdaad ook klopt. Eva, de jong met het nieuws. Dankjewel. Radio 1, het NOS Journaal. We beginnen met peilingnieuws. In de peiling van Ipsos-Sinnovate is de VVD weer de grootste partij... met 37 zetels. Dat is twee meer dan in de peiling van zaterdag. De PvdA zou 36 zetels halen, één meer dan zaterdag. En de rest van de zetelverdeling wordt straks bekendgemaakt. Bij Maurice de Hond halen VVD en PvdA evenveel zetels, namelijk 36. De SP is bij de Hond de derde partij met 20 zetels. De PVV komt op 18, CDA krijgt 12 zetels en D66 11. De politieonderzoeker waaraan de rechercheur uit Kekerdom heeft meegewerkt... die dit weekend dood werd gevonden, worden nog eens bekeken door de Rijksrecherche. De korpschef van de politieregio Gelderland-Zuid heeft daarom gevraagd... omdat de integriteit van de rechercheur is aangetast. De politieman werd dit weekend met twee anderen gevonden in zijn huis... waar ook een hennepplantage werd gevonden. De twee andere doden bleken ook een wietkwekerij in hun eigen huis te hebben. En Maarten Stekelenburg staat zometeen bij de WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Hongarije weer in het doel van Oranje. Stekelenburg was de afgelopen jaren de eerste keus... maar bondscoach Van Gaal gaf vorige week tegen Turkije... de voorkeur aan Tim Krul, Krul maar die raakte dit weekend geblesseerd. En dat is het nieuws op dit moment. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Henry Schut... Het is even voor half negen. Goedenavond. Een lange langs de lijn met de tweede WK-kwalificatiewedstrijd... van het Nederlands elftal uit tegen Hongarije... in het Ferenc poeskas stadion van Budapest. In de studio kijkt en luistert onze Oranje Analyticus Fons Groenendijk kritisch mee. We horen hem straks in de rust, want we gaan snel naar de wedstrijd. Die staat op het punt van beginnen. We komen er in een volkslied in, dus ik hou even mijn mond. En dat doen dan ook onze commentatoren. Daarna horen we ze Jack van Gelder en Bas Tiggelen. Goedenavond, van harte welkom vanuit Budapest. Waar het prima weer is, waar het een graad of 425 nog zal zijn. Op het moment dat de twee ploegen elkaar gaan begroeten en langs de Portugese scheidsrechter Proenza gaan lopen. Wordt op dit moment beschouwd als de scheidsrechter van Europa in ieder geval. Hij vloot de Champions League finale en ook de finale van het Europees kampioenschap. Twee ploegen waarbij bij Nederland in ieder geval alvast een verhaal te vertellen valt. Want bij de warming-up, op het allerlaatst bij de warming-up, is Arjen Robben de kleedkamer ingegaan. En hij blijkt een liesblessure te hebben. En het is niet de eerste keer dat Arjen op een cruciaal moment moet wegvallen bij het Nederlands helftal. En Jermaine Lens zal op zijn plaats in de basis staan. De andere spelers, Bas. Ja, dat uh, is eigenlijk wel zoals we het een beetje aan zagen komen. Met een doel, uh, plaats in het doel voor Maarten Stekelenburg. Krul, uiteraard, niet beschikbaar. Een achterhoede met vanaf rechts Van Rijn. De vervanger dan van de zeker zeer onzeker oogende Janmaat van afgelopen vrijdag. Van Rijn rechtsbek. Dan een centrum met Vlaar en Martins Indy. Dus niet John Heitinga. Daar kun je een heleboel over zeggen. Uh, Vlaar is in ieder geval iets langer. Misschien heeft dat meegespeeld. Want zoveel kopkracht zit er in dit elftal niet. En uh, nou ja, Heitikraaf viel met Kramp na 85 minuten uit. En in de filosofie van Van Gaal die fitte spelers wil, past dat natuurlijk ook niet echt. En Willems is weer de linksback op het middenveld. Dus alles gebleven zoals het stond. Strootman, Klaasie, Snijder En voorin, nou ja, was dus de bedoeling dat alles zou blijven staan zoals het stond. Narsing van Persie, Robben. Maar we hoorden dus Robben niet. En Lens speelt wel en zal dat dan normaal gesproken doen vanaf de linkerkant. En dat is dan het uh, Nederlands elftal. Ik blijf dat gevaarlijk vinden, maar we kunnen er straks weer uitgebreid over Soebatten. Er staat nu een verdediging met twee Interlands, 10, 2 en 7. En dan had ik het gevoel dat Heitinga een beetje nog de boel bij elkaar hield afgelopen vrijdag. En ik had altijd gespeeld met of Heitinga of voor mij bij Martijssen. Maar zet er in ieder geval eentje tussen die weet wat hij doet en niet in paniek raakt. De Hongaar, een opvallende naam uiteraard, Dutschak, die... Uh... Zo nu dan rechts voorin heeft gespeeld bij het Hongaarse team. Maar zoals het er nu uitziet uh, van Rijn tegen zal komen omdat hij uh, aan de linkerkant zal gaan beginnen. En uh, kijken hoe het Nederlands Elftal zich staande houdt in deze wedstrijd. De eerste overwinning tegen Turkije staat dus op het bord. En uh, het zou een geweldige zaak zijn voor het Nederlands helftal als men een tweede stap zet door hier van de Hongaren te winnen. Hongarije waarvan men de laatste zeven wedstrijden niet heeft verloren. Dat is een van de landen waarmee we de, de beste reeks uh, eigenlijk achter ons hebben staan. Ook in de kwalificatie gezeten voor het afgelopen EK. En toen wonnen we thuis in een hele gekke wedstrijd. Uiteindelijk met 5-3. Maar hier in Budapest zelfs met 4-0. Eerste bal zijn er. Ducjak probeert meteen Van Rijn met een kleine bal tussen de benen door. Een beetje, ja, te kleineren. Uiteindelijk is het Van Rijn die de bal goed wegwerkt. En de eerste overtreding is er. Is begaan door de linksachter Elek. En dat heeft hij gedaan ten koste van een kleine overtreding tegenover Narsingh. Het de bal in deze wedstrijd nu via Strootman, halverwege de eigen helft. Strootman die een paar meter loopt, dan de middenlijn in beeld krijgt. En ziet dat Narsink beweegt aan de rechterkant van het veld. Eerst weg van de bal. Tegenstander Elek Schaduwt hem. komt weer terug, maar wordt overgeslagen. De bal gaat via Vlaar, uiteindelijk naar de linkerkant. En daar heeft Martens Indië gekregen. Terug naar Vlaar, 10 meter voor de middenlijn. De Hongaren zakken in. Van heeft dat aangekondigd. Dat was de verwachting dat de ploeg zou spelen op een laten we zeggen, defensieve manier. Er kwam een mooi systeem bij nog met 4-1-4-1. Maar weinig uh, aanvallers, dus en veel verdedigers. Maar ze spelen dat dat het... nu in de variant 4-4-1-1. Zoals we kunnen aangeven. Want de nummer 10 en 9 spelen achter elkaar. Oh, dat was de tweede mogelijkheid, ja, zoals ons vertelde. Dat was de dan aanvallende is aanvallende van die. Het Nee, ook krijgt de kans trouwens. En uh, dat is helemaal geen slechte kans ook. Doelman duikt uiteindelijk toch op de bal. Dan. Nadat er uh, van Persie nog aardig doorheen loopt. Met een korte combinatie uiteindelijk wel in het strafgebied komt. Maar Dan de bal iets te veel voor zich heeft uitgespeeld. Mag het geen kans doen. Maar eerst een gevaarlijk moment, dat wel aan die kant zit voor de Hongaren. Bok dan knalt de bal naar voren. Knalt hem naar voren naar de nummer 5. Priskin de spits. En die probeert dan zijn collega Gera te bereiken. Dat is de aanvoerder. een getrukte speler die nu ook hands maakt. Waarvan het de vraag was of hij mee zou kunnen doen. Tegen Andorra. De toegevonden van Hongarije met 5-0 van Andorra. Tegen Andorra uh, ging hij eruit. En iedereen verwachtte dat uh, de meest ervaren man. Deze aanvoerder dus uh, speelt, uh, speelt vanavond zijn 75ste land. Hij is dus 33 jaar oud. Hij is er in ieder geval bij. Dat is belangrijk voor de Hongaren. Opvallend in dit uh, vroegere nepstadion, tegenwoordig heet dat, uh, het Verenigd Poeska stadion, dat het lang niet vol is. De bovenste ring mag niemand opzitten, want over dag het zitten stort het stadion in, zegt men. Maar de onderste ring is ook lang niet vol. En daar zouden 25.000 mensen in totaal kunnen zitten. Ik denk dat er naar een schatting ongeveer 18.000 mensen zitten, waarvan 500 Nederlanders. En 18.000 is nog ruim bemeten. Balbezit in het hart van de defensie is er uh, voor Liptak. Liptak speelt aan de bal door en uh, een wilde knal... Van Juas. Juas speelt de bal naar Van Rijn. en Van Rijn neemt de bal keurig onder controle. En speelt halverwege de eigen helft de bal richting Vlaar. Vlaar die, uh, evenals eigenlijk iedere speler gisteren op de training. een wat onbeholpen indruk maakte. Het was echt slecht om te zien wat er gebeurde. Maar het was vorige week donderdag voor de wedstrijd tegen Turkije. blijkelijk ook zo. Ballen die voorgegeven moesten worden waren de slordig. Afronding was slecht. Maar laten we hopen dat het een slechte generale was. En dat de scherpte er nu is. Met het balbezit via Lens en uh, Snijders, Snijder opent goed aan de rechterkant van het veld. Narsing neemt de bal iets uh, te ruim aan. Maar krijgt de bal terug van Van Persie. Moet hij die bal binnenhouden en een goede voorzet geven? Beide doet hij. Bij de tweede paal wordt er dan gekomen in Nederland staat op een 1-0 voorsprong. Het is Lens naar mijn idee die de bal erin komt. Het is een aanval via de rechterkant. Narsing geeft voor. En wat gisteren totaal niet lukt zonder weerstand, lukt nu wel. De man die erin is gekomen vlak voor het begin van de wedstrijd... vanwege de blessure van Robben aan zijn lies. Lens komt dan merkwaardig genoeg tussen veel grotere verdedigers. Komt hij de bal in de uiterste hoek. En zo staat het meteen in de openingsfase. 1-0 voor Oranje. Dat is een buitengewoon leuk begin. Ongelofelijk dat hij juist de, de kleine lens dan kan koppen. Dat had toch eigenlijk niemand verwacht. En aan de Hongaarse kant al helemaal niet vermoedelijk. Maar het gebeurt wel. En zo heel vroeg in het duel krijgt het Nederlands elftal namelijk na ruim 3 minuten al de voorsprong. En dat is eigenlijk precies wat je wil. De bank van Nederland is uiteraard opgeveerd in blijdschap. En is maar weer gaan zitten in de wetenschap dat nu de Hongaren toch wat meer uit de schuld zouden moeten krijgen. Dat komt het spel van Oranje natuurlijk altijd ten goede. Zoveel is zeker. Vlaar kopt een bal weg. Die vanaf de aftrap door de Hongaren meteen de helft van Oranje wordt opgeschoten. En dan onderschept martens Indi een bal. Komt er een actie naar voren en wordt er gelopen door Willems. Die zich er nu mee kon bemoeien. Maar dan loopt hij zich uiteindelijk vast op Johash. Een van de centrale verdedigers, verdediger van Anderlecht. Dan nemen de Hongaren weer over. Maar een bliksemstart voor het Nederlands elftal in Budapest. Door die snelle goal van Germain Lentz. Ja, goede actie van Lars van Narsing. Die die bal uh, nog net kon binnenhouden. op basis van snelheid. En dan ook nog een goede voorzet geeft. Prima actie dus. En Nederland op een voorsprong. Dat betekent dat de Hongaren enigszins zullen moeten komen. En dat vindt men niet zo leuk. Want daar is men niet zo aan gewend. Men leunt eigenlijk op een uh, versterkt middenveld. en daarachter een. Uh... Uiteraard een achterhoede van vier man. Eens kijken wat de Hongaren kunnen. Kijken of Nederland lang in de wedstrijd die voorsprong kan vasthouden of kan uitbouwen. Met een counter. Want je hebt natuurlijk met Narsing en Lens heel veel snelheid voorin. Als je eventueel ook nog kan gaan counteren. Voorlopig wordt de bal even door de Hongaren teruggespeeld. En dan vraag ik Hilversum of ze misschien iets van algemeen geluid achter ons kunnen zetten. Want ik heb het idee dat hij in een badkuip zit. Is het balbezit op dit moment bij Elek. Elek speelt de bal diep. Priskin kan niet bereikt worden. Maar de bal komt toch nog terecht bij de Hongaren. Via Varga. Varga dan aan de rechterkant van het veld heeft die man weggestuurd. Dan, uh, ja, dat is uh, absoluut niet aan de hand. Geeft hij een penalty deze scheidsrechter. Ja, hij geeft een penalty. Dat kan dan niet anders. Het is de actie van uh, Gera. En uh, de gele kaart uh, wordt uh, getrokken. Het is een gele kaart voor. Nou. Uiteindelijk Klaas. voor Klasi. En we krijgen een penalty. Een uh, opmerkelijk begin van deze wedstrijd. Al heel snel uh, die, uh, die penalty en de gele kaart voor Klaassi. De overtreding was op Gera. En uh, aangezien wij geen uh, monitor hebben om de herhaling te zien... Uh, ...moeten we ervan uitgaan dat de scheidsrechter de Provenza het goed heeft gezien. Dan krijgen we de penalty die uh, genomen gaat worden door Duitschak. Stekenenburg maakt nog enig theater. Maar uh, het zou verrassend zijn als het na vijf minuten al 1-1 zou zijn. Zeker, omdat we in de zesde minuut zitten... Nou ja, 5 minuten, 47 minuten 40. heeft de bal klaargelegd. De, van hem weten we dat hij een aardige strafstop kan nemen. Stetieburg heeft er toch links en rechts ook wel eens één een gestopt. Geldt niet als absolute penalty killer, maar toch Zes minuten. Nu precies op de klok. De aanloop van Zuzak gaat komen. Als de scheidsrechter nog de. Verdedigers van Oranje buiten het strafselgebied houdt. Nu is het fluitje daar. Komt de aanloop van Dujczak. En Dujczak schiet die bal er feilloos in. Stegenburg gaat nog wel naar de goede hoek. Maar de bal is uh, hard. Heeft voldoende snelheid. Blijft laag. En gaat feilloos in de hoek. Dujczak springt over de reclameborden. Loopt de hele Sintelbaan over. En daar waar het wel heel druk is. Viert hij dan zijn feestje met de fans. Daar komt dan ogenblikkelijk een uh, blik stewards naartoe. Om te voorkomen dat dat daar uit de hand loopt. En dat de mensen in hun blijdschap ook de in de baan oplopen. Doetjak weer terug in het veld. Iedereen weer terug in het veld. En zo is het een hele gekke avond. Namelijk nu ruim 6 minuten. 1-1 bij uh, Hongarije Nederland. Doetjak uh, die uh, over de borden springt. En inderdaad uh, daar een meter of 30 achter belandt. Uh, kennen we natuurlijk uit zijn PSV-tijd. Uh, heeft inmiddels wat stappen gemaakt. Speelt nu uh, bij Dynamo Moskou. En is uitermate blij uh, met uh, zijn benutte penalty. Hij kan soms uh, irritant zijn, maar hij kan uh, zeker goed voetballen. Die penalty schoot hij de onberispelijk in. Nederland is dus met één gele kaart achternaam van Klaasi. Maar Vervelender is dat de voorsprong verkregen in de derde minuut alweer geniveleerd is en het staat dus 1-1. Vlaar Vlaars speelt de bal naar uh, Martins Indy. Martins Indy terug naar Vlaar. Kennen elkaar natuurlijk uit de Feyenoord-periode. Waarbij Martins Indy in die fase wel heel vaak linksachter speelde. Goede bal van Vlaar richting Narsing. Narsing terug naar Van Rijn. Van Rijn. Terwijl Narsing een tik krijgt van Elex. Hij zegt dat, dat niet wil zien. Bal van die gespeeld naar Van Persie. Van Persie om een man heen krijgt de vrije trap mee. Overtreding Joas. Joas speler van Anderlecht. De spelers van Hongarije gaan nu hinderlijk voor de bal staan. Ik hoop dat de scheidsrechter daar ook iets tegen gaat doen. Want er staan nu drie spelers voor de bal. Waardoor die vrije trap niet snel genomen kan worden. En iedereen zegt ja, wat doen we, wat doen we. Maar Provencia zou daar tegen op moeten treden. En gewoon de eerste de beste een gele kaart moeten geven. Dan zouden ze het absoluut niet meer doen. Ook Varga, de nummer 8 staat er nog bij. Maar we krijgen een vrije trap. Snijder gaat die bal nemen. Op een meter of uh, wat zal het zijn? Uh, 25, 26 van het doel van uh, Adam Bokdan. En het is precies op de middenarts van het veld. Maar ook van Persie staat erbij. Wie gaat die bal nemen? Is het Snijder? Is het van Persie? Snijder lijkt bij de man met de oudste rechten. De muur wordt uh, door de scheidsrechter op de juiste afstand gezet. Dat is precies op de rand van het strafselgebied. De keeper beweegt daar uh, toch wel zichtbaar nerveus achter. Dan moet er een aanloop komen voor de tof van Persie. Dat zou een verrassing zijn. Van Persie maakt in ieder geval wel aanstalten om met een aanloop te beginnen. Komt ook. Dit is toch Sneijder die schietbal tegen de muur op. Tegen het hoofd van een van de verdedigers. Dan moet Klaas hier de lucht in om proberen de bal weer terug te koppen. Dat doet hij eigenlijk niet. Maar Juhas kopt de bal er voor de voeten van een van de Nederlanders. En dus dan mag Lens aan de bak aan de linkerkant van het veld. Lens tegenstander voorbij. Wil een voorzet geven. Dat lukt niet. En dan gaat Lens naar de grond. En komt er geen vrije schop voor het Nederlands zelf. Valt de bal rolt over de achterlijn. En de Hongaren mogen een doeltrap gaan nemen. Nou gekke begin van deze wedstrijd. Dus vroeg. De voorsprong voor het Nederlands elftal. Al na drie minuten de goal van Lens. Die dus speelt omdat Robbe plotseling in de warming-up geblesseerd moest afhaken met een liesbessure. En drie minuten later de gelijkmaker vanaf de strafschopstip van Zuzak. De doeltrap is er van Adam Bok dan. Hij kiept bij Bolton Wonders in Engeland. schiet die bal hoog op de helft van het Nederlands elftal. Maar het kopduel niet gewonnen wordt door Vlaar. Maar de wegstuiterende bal uiteindelijk op de rand van het 16 meter gebied terecht komt. Waar Stekelenburg de bal moet naar voren moet trappen. Terwijl er nu een overtreding gemaakt wordt op Lens. Hij zegt dat hij niet tegen optreedt. Het is balbezit voor Willems. En Willems speelt de bal over de as van het veld richting Vlaar. Vlaar goede inpassing richting Strootman. Strootman heeft wat ruimte. Speelt hem naar Van Persie. Van Persie krijgt meteen een schop. De er zegt dan uh, dat we dat niet meer moeten doen. Het zou ook leuk zijn als daar een gele kaart voor wordt gegeven. Want dit zijn van die overtredingen. Die Huas in dit geval maakt. Dat als hij hem daadwerkelijk raakt zoals het lijkt. Uh, namelijk op de Achillespees, Dan was het een paar jaar geleden gewoon onmiddellijk een gele kaart. En zelfs uh, misschien nog wel meer. Maar voorlopig maar even kijken hoe ernstig het was en kijken of uh, Van Persie geen toneel speelde. Maar nogmaals, wij hebben geen monitor en we kunnen het dus absoluut niet beoordelen in hoeverre het uh, ernstig was. De, nu wordt er iets gedaan aan de monitor door Martijn van iWorks. Dus laten we maar kijken of het inderdaad gaat werken. Balbezit voor Sneijder. Sneijder die uh, de vrije trap gaat nemen. Bal komt om ongetwijfeld terecht op de rand van het 16 meter gebied. Kijken of daar uh, Nederland enig voordeel uit kan halen. Het zijn allemaal lange verdedigers van de Hongaren. Dus uh, je moet echt het juiste moment kiezen en hopen dat uh, die... Uh, Lange mensen niet zoveel oog voor de bal hebben. En het blijkt ook, want die bal komt uh, uiteindelijk voor. En dan wordt er geduwd volgens de scheidsrechter. Die tot nu toe vrij makkelijk dingen afsluit van uh, het Nederlands elftal En uh, van de Hongaren het een en ander toelaat. Deze Provenza, die zullen we goed in de gaten houden. Maar het is in ieder geval een doeltrap. Vind je ook niet een beetje... Ja, dat, is, dat We vind hebben ik hem of. niet mee in het begin, laten we het zo te zeggen. 10,5 minuten op de klok. Een doeltrap voor de Hongaren. Bokdan, de keeper, uh, gaat dat doen. Die zijn brooders dus bij Bolton, Wanderers in Engeland. En een uh, ferme trap gaat geven. Want het hele spul schuift nu diep op de Hollandse uh, helft op. Dat gebeurt. En dan komt die bal halverwege de Nederlandse helft terecht. Op het hoofd van de spits, Prieskien. Maar die uh, verliest eigenlijk het wel van Vlaar. Dan gaat die bal over de zijlijn. En dan mogen de Hongaren vanaf de rechterkant gaan gooien. En dat uh, doen ze dan als ze er de, de tijd voor vinden. Dan gaat die bal naar de zijkant. Wat Zujak dan moet aannemen. Die raakt hem eigenlijk in de drukte weer kwijt. Neemt het Nederlands elftal weer over. Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Blijkt hier hij later een Hongaar te zijn geraakt. Dan komt er een ingooi van Willems. Die het dan teruggooit in de richting van Martins Indy. Martins Indy breed naar Vlaar. Hogaren zakken weer in. Zeker naar de gelijkmaker vinden ze dat wel weer prima. Vlaar loopt middenlijn over nu. Dreigt om een paas te geven. Kiest voor de bal breed naar Van Rijn. Van Rijn geeft een steekbal in de richting van Narsin. Die bal wordt weggekopt door Juhas. En dan weer opgevangen door de Hongaren. Zuzak Laat hem eigenlijk nu liggen voor Gera. En die wordt dan van de sokken gelopen door Strootman. Balbers zit uh, halverwege de helft uh, van het veld. voor Koman, uh, Koman raakt hem kwijt. Zodat Nederland kan overnemen. Als uh, het Nederlands zelf dan gewoon normaal speelt heb ik het idee dat er tegen de Hongaren wel het een en ander te halen valt. Want ik vind dat er wel weer veel hoogpolige voetballers achterin staan... met weinig wendbaarheid. En daar zouden Narsing van Persie en ook Lens gebruik van moeten kunnen maken. En nu komt de bal voor, wordt uiteindelijk weggekopt door Juas. Overname dan bij Gera. En verder aan de rechterkant, nu naar mijn idee bij Kooman. die probeert te openen richting Ducic. Van Rijn neemt de bal helemaal verkeerd aan. En via zijn voet gaat de bal aan de andere kant over de zijlijn... Hij wilde hem eerst onder controle krijgen, krijgt hem uiteindelijk niet. Terwijl je als verdediger gewoon moet denken, hup, weg die bal en flensen en niks aan de hand. Dan is er toch altijd die voetballende oplossing die uh, in dit geval tot niks leidt. Elek uh, gooit de bal slecht in. Gooit hem um, op het strotterhoofd van Gera die ook zoiets heeft van, volgens mij kan ik er niet zoveel mee. Nederland mag ingooien halverwege de eigen helft. Van Rijn is de man die dat doet. Martens in die is al speelbaar vlaar. Is dat eigenlijk niet, want die loopt nu zeg maar, achter een Hongaarse aanvaller weg. Dat is niet handig. Dan gaat de bal naar voren, wordt hij door de Hongaren onderschept. Juhas kopt, komt de bal over de zijlijn. Wil nog een poging doen om die bal binnen te houden. Daarbij wordt hij dan eigenlijk door Doezak in de weg gelopen. En dan komt er een ingooi opnieuw voor Nel zelf, dan maar wel 10 meter verder nu. En die bal ligt ze boven het hoofd nu van opnieuw van Rijn van Rijn zoekt. Narsing, Narsing. Eventjes aangeduwd, dacht ik. Ja. Door Elek, De bal blijft in het bezit van Oranje. Dan wordt er wordt een overtreding of niet gemaakt op Dujak. Die ligt wel ineens op de grond. De bal gaat weer over de zijlijn. Oranje gooit. Blijkbaar geen overtreding. Dujak trekt een been nog wat met de Hongaren. Hebben de bal aan de rechterkant van het veld. Ja, waar een felle sliding van Liptakker voorkwam dat Lens aan de bal kwam, is het nu Willems die de bal aan de linkerkant van het veld speelt. Richting Snijder. Snijder uh, dan richting Lens. Die raakt de bal kwijt. De overname dan uh, voor de Hongaren is oppassen geblazen. Met uh, Gera aan de rechterkant van het veld. Uh, in het uh, centrum komen twee mensen op. Onder meer. Nee, dat is Gera. Priesten was het die, in de bal bezit. En dan krijgt Nederland een inworp mee zodat het publiek zich even laat horen. Doetschak even tegen de te zegt ik kreeg net een schop. En de scheidslechter zegt nou ja dat is prima. Maar ik vond het geen overtreding. In ieder geval heeft Nederland balbezit. En dat heeft het op, aan de linkerkant van het veld. Op de hoogte van de rand van het 16 meter gebied. Waar de inworp nu uiteindelijk genomen gaat worden. Door Willems met een hele verre ingooi. Maar de Hongaren kunnen dan overnemen. Omdat geen Nederlander werd bereikt. Gaat Willems de vel in. Houdt het bal, de bal in bezit. En tussen twee man raakt hij de bal uiteindelijk dan toch kwijt. Is Van Persie aan het meeverdedigen. Gaat de bal via de voet van Van Persie over de zijlijn. En krijgen de Hongaren daar ook nog een vrije trap voor. Zoals gezegd, de scheidsrechter is vrij makkelijk met het geven van kleine overtredingjes. Althans, kleine voordeeltjes aan de, aan de Hongaren. In die beginfase van de wedstrijd. We spelen 14 minuten, stand 1-1. En een vrije schot voor de Hongaren aan de. Voor ons overkant van het veld. Dat is als de Hogaren aanvallen. De rechter. Die bal gaat richting het stafgebied van Neel Zelftal draaien. Ligt een meter of 15 over de middenlijn. Dan wordt een ferme trap. Wat is dat druk? Dus iedereen rekent erop. Komt die bal, wordt weggekopt door Deel al Via Van Persie in ja, ja. komt hij voor de voeten van Klaas. Die nu dat moet bewijzen dat hij de bal naar voren is. Dat vele schitterende paas. zeg Maar Narsing keeper komt zijn doel uit en dat doet hij uitstekend. Dat moet gezegd. Bokdan, en die trapt de bal voor uh, Narsing weg. Dat was een. Goede counter van het Nederlands. zelf, al, maar net niet goed genoeg. Goed gezien door Klaas. En goed uh, diep gelopen door Narsing. Klaas, die uh, hoe, je kan hem natuurlijk niet op z'n donder geven na de debuutwedstrijd van afgelopen vrijdag. Maar in ieder geval te horen heeft gekregen dat hij open moet draaien. Vooruit moet spelen. Omdat hij dat heel goed kan en niet op 7 hoeft te gaan spelen. Daar is hij op die positie eigenlijk niet voor nodig. Hij kan het, hij ziet het en hij weet het. Terwijl er nu Van Rijn even wegleidt. Vlaar wordt opgejaagd, moet oppassen. Vlaar met iemand bij zich levert meestal balverlies op. En ja, je zegt het en het gebeurt. Balbezit voor de Hongade. Varga die speelt aan de bal over de zijlijn. En Met veel theatraal gebaar is het Korsmar. Solt Korsmar. Die zegt, ik krijg toch echt een schop. De scheidsrechter zegt: nou ja, je kan gewoon gaan staan. Want hij laat ook geen blessurebehandeling toe. Zoveel is er dus niet aan de hand. Korsmar staat inmiddels ook weer op de benen. We spelen... Inmiddels in deze wedstrijd uh, bijna 16 minuten. Stand 1-1. Doelpunt te maken al na 3 minuten. Lens na een voorzet van Narsing. En 3 minuten later Douchard met een penalty. Naar gele kaart ook in de 16 meter voor Flatie. En zo staat het dus 1-1. In een wedstrijd die nog moet ontbranden. Interessant is, noir. Maar in ieder geval uh, zoiets heeft van uh, welke kans zal het opvallen. Want met dit Nederlands zelf is er geen enkele garantie op succes. Nee, 16 minuten gespeeld. Geen kans gezien eigenlijk. Behalve die van Lens. Die ging erin, die strafschop. Dat was het gevolg van een actie waar. Eigenlijk op dat moment nog geen sprake van een kans was. Kortom, voor beide doelen gebeurt eigenlijk helemaal nog niks. Sneijder heeft de bal. Aan de linkerkant van het veld zijn dan mensen aanspeelbaar. Lens bijvoorbeeld. maar De bal gaat twee keer heen en weer tussen de twee spelers. En dan krijgt Sneijder het terug van de middenlijn terug. En mag hij het uitzoeken. Dan de weer weg van is Ja, En dat betekent dat je de bal kwijt bent. Want daar is Jujczak er eerder bij. Jujczak komt nu eigenlijk in de mangel uit tussen twee spelers van Oranje, die die Strootman de bal heeft. Dan wordt er uh, niet gefloten. Dan gaat Soezak. Die boos is er heel uh, pittig in met de sliding waar Van Rijn er net overheen kan, kan springen. En dan lijkt het dat strookbal er nog een beetje bij gebasseerd. Geraakt is dus ook. En er wordt er wat geschreeuwd uit de koud van Oranje en Doezak. En die begint meteen te schelden tegen de mensen die daar zitten. Oh, gezellig. Het wordt ja. dus toch nog een hartstikke leuke avond. En het Nederlands zelf al heeft de bal. Aan de linkerkant van het veld. De bal bezit uh, bij Lens. Lens met snelheid. Lens met snelheid. Snelheid is een wapen. Snelheid is een groot wapen. Hij gaat klaar. 1-2. Man komt die bal voor. En uiteindelijk is het een prooi voor Bokdan. Maar voorlopig valt Lens goed in. En uh, toont hij met zijn snelheid uh, dat het uh, daar wel eens uh, gevaarlijk uh, kan worden. Wat Nederland betreft. Omdat uh, die verdedigers uh, niet de allersnelste zijn. zo wat je invallen noemt. Ja, zowel aan de ene kant uh, Lieptak als aan de andere kant Elek. Hebben een handen vol aan Narsing en aan Lens. Balbezit uh, in het hart van de defensie voor Oranje. Komt u wel gewonnen door Martins Indy. Overname niet uh, voor het Nederlands zelf in de tweede instantie wel. Klaas, die slechte bal dan uh, van Lens. Die de bal terug wilde spelen. Overname van de Hongaren. Maar zodra je enige druk zet op de Hongaren. Blijkt ook daar dat uh, balbezit uh, niet al te lang kan. En het is een absolute gele kaart. Een gele kaart die meteen gegeven wordt aan uh, Korsmar. Die net uh, stond te protesteren toen hij werd geraakt. En nu daadwerkelijk ook een uh, gele kaart krijgt. Omdat het er naar nou uitzag dat Lens ging uh, uitbreken. Hij uh, pakt, zoals dat zo mooi heet, een nuttige gele kaart. Het al heeft uh, daarmee de bal weer. Na een uh, minuut of 18 via een vrije schop die genomen gaat worden door Snijder. Vanaf de linkerkant wordt de indraaiende bal. Een beetje vergelijkbaar met die bal van de Hogaren van zo even. Ook hierbij is het de bedoeling dat die bal in het strafgebied van de tegenstander komt. En daar staan er dan een aantal klaar. En dat is Vlaar. En daar staat Martins Indy bij. En daar staat Van Persie bij. En daar staat ook Narsing bij. Stoutman. Je zou nu zeggen, zet Lens bij. Want die heeft in de derde minuut bewezen dat hij goed kan koppen. Maar die heren moeten het dan gaan doen. Er is veel beweging. dan komt die bal van Snijder. En dan hij komt hij gaat ja, ja, Ongelooflijk! Martins Indy zet het Nederlands elftal na 18 minuten op een 2-1 voorsprong. Goeie vrije schop van Snijder. en Martins Indy. Zijn derde Interland, zijn eerste goal. Mag dat nu gaan vieren met de rest. En zo is het een hele gekke wedstrijd in Budapest. Want Martins Indy, terwijl ik het gevoel heb dat bij die Hongaren nog de buitenspelval ja, er opengaat. er er ook een paar weg uh, die, van, van Die zijn allemaal dingen aan het doen die ze niet horen te doen. En dan staan er van het Nederlands elftal eigenlijk gewoon twee of drie min of meer vrij. En komt die bal op het hoofd van Martins Indy. Ik en staat er Oranje gewoon met 2-1 voor. Ja, en uh, bij het uh, inkopen door Martins Indy... zag ik uh, Louis van Gaal bijna richting de kleedkamer rennen. Want hij denkt, het zou me niet gebeuren dat als hij scoort... dan komt hij helemaal naar me toe rennen. Dat gebeurt nu niet. Nederland uh, op een 2-in voorsprong. En Van Gaal uh, gebaard nu tegen uh, Narsing en ook tegen Lens. Zoek je mensen op. Want je bent zoveel sneller dan die vleugelverdedigers En in het hart van de verdediging wordt geen rugdekking gegeven. Dus sta je heel snel in een 1 tegen 1. Nederland is weer op een voorsprong. Bal te hoogte van de middellijn over de zijlijn. Dutschak gaat de inworp nemen. Dus voor de tweede keer Nederland op een voorsprong hier in Budapest. Inworp genomen door Elek. Gaat het althans doen. 4 meter over de middenlijn, Gooit totaal verkeerd in. De bal lag niet in de, rug, of in de nek, maar mag toch verder gaan. Duchak dan zal misschien iets gaan ondernemen om de bal weer terug te krijgen. Dat lukt omdat Lens de bal kwijtraakt. En op de hoogte van het 16 meter gebied de lijn daarvan, de linkerkant van het veld... gaat Elek de bal ongetwijfeld verder ingooien. En zoekt dan naar mensen voorin. Weer die, vindt hij weer. Ja, er komt al nog een voorzet via de nummer 11 Kooman. die over was gekomen naar de andere kant. Die nam de bal met de borst heel handig mee, maar zocht contact met Priskin. Dat kreeg hij niet. Dat is de spits. Dan wordt de bal aan de linkerkant van het veld door Willems uitverdedigd. Willems probeert contact te leggen met uh, Strootman. Dat lukt dan. Ook weer niet. En dan nemen de Hongaren weer over. Dan wordt er uh, gezocht naar Gera. Gera niet bij de bal gekomen. Aan de rechterkant nu wel beweging via Priskin. Er moet een voorzet komen. Die bal komt op het lichaam van een van de Nederlanders. En gaat dan over de zijlijn. En heel dicht bij de cornervlag mogen de Hongaren nu een ingooi gaan nemen. Het is Kooman die dat doet. Kan het naar voren? Kan het in het stafgebied? Eigenlijk niet. Er staat Priskin alleen. Er staan er van zelf al drie omheen. En dus moet het uh, zeg maar nou ja, terug. Of nu Ver. kan het wel het Strafsprogebied in. Want nu is er steun gekomen voor Priskin Via bijvoorbeeld Gera wordt de bal door is dat Willems weggekopt. En die kopt hem dan over de achterlijn. En zo komt er een hoekschop voor de hoogaren. De eerste hoekschop tot nu toe in deze wedstrijd. Die dus in ieder geval na 20 minuten al 30, uh, 30 3 goals heeft opgeleverd. Laten we niet overdrijven. Een uh, bal die gaat indraaien. En uh, die gevaarlijk kan zijn omdat uh, Doetchak hem gaat nemen vanaf uh, de rechterkant. Draait in. Geen Nederlander die daar goed bij kan komen. En Van Rijn uh, glijdt nu weer weg. Het lijkt me toch dat hij uh, verkeerde noppen onder heeft. Want uh, als je drie keer wegglijdt, dan uh, denk ik dat je op, uh, op rubber speelt. In plaats van uh, op pinnen. Maar uh, kijken wat er nu gebeurt. Zijn duel met Varga wint hij. De bal gaat over de zijlijn. Felle slijding van Van Rijn. Inworp van de Hongaar aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Nederland. En Elek gaat die bal weer nemen. Kijken of hij nu eindelijk die bal wel normaal ingooit. Want hij gooit hem half van voor zijn hoofd weg. Nou, nu is het wat beter. Alhoewel helemaal goed is het ook niet. Maar hij krijgt de bal er toch mee in de Nederlandse defensie. En daar moet worden weggekopt voor de tweede corner van de Hongaren. Die ook weer genomen gaat worden. Nu van de linkerkant van het veld door Ducha. We hebben na een kwartwedstrijd ook een monitor die het eigenlijk doet waarvoor uh, Dank allemaal bezweten gezichten eromheen. Staan er doet. Nee, ik uh, <lacht> vind Stees of Vraat wel gewoon een leuk programma. Ducha krijgt de bal. Die neemt de hoekschop. Die bal komt op het hoofd van Martens Indi. Die kopt hem weg. Dan moet Willems aan de achterkant eigenlijk de rest doen. Dat doet hij goed, want hij heeft geen idee wie er in zijn rust staat en neemt geen risico. Kopt de bal aan de andere kant over de zijlijn. En dan uh, komt er dus een Hongaarse ingooi aan. Die bal gaat genomen worden door Tjak. Een van de verdedigers. Zoekt contact met Koeman. Krijgt de bal terug. Ongelukkig. Zit een beetje een stuitje in. Wordt teruggelegd. Komt een voorzet. Maar het is Die wil koppen. Maar kopt niet. Dat doet Krasmar wel. Krasmar moet ik zeggen. Die kopt de bal eigenlijk vrij hoog over het doel van Stekelenburg. Kansje voor de Hongaren na 22 minuten. Omdat de Hongaren gewoon uh, gemiddeld groter zijn dan uh, de Nederlanders. Zijn dit soort momenten gewoon heel gevaarlijk. Dus je moet uh, zoveel mogelijk uh, proberen om uh, corners te voorkomen... en vrije trappen die richting het 16 meter gebied kunnen gaan. Nu een goede passing van Vlaars, Strootman. Uh, ook een hele goede bal op Narsing. En dan uh, is het de scheidsrechter die opeens uh, voor buiten oh, die voor buitenspel vlag. Ik weet het niet. Ik had het idee dat, uh, dat Narsing redelijk goed weg was. Maar uh, dat Elek gewoon verkeerd timene. Dus kijken wat er... Is het inderdaad buitenspel? Het is inderdaad buitenspel. Ja, goed gezien door de assistent scheidsrechter. En uh, Bok mag dan ook de doelman terecht... De vrije trap nemen, dan doet hij 5 meter buiten zijn dus 16-meter gebied. Bal wordt dus lang gespeeld richting de spits, richting Priskin. Priskin en Vlaar. Vlaar wint dat u wel ten dele. Een Strootman springt eigenlijk niet, waardoor de Hongaren over kunnen nemen. Maar dus in die op moet passen. Moet die bal nu gewoon weglellen. maar moet dat met zijn verkeerde been doen. Dus is een bal over de zijlijn het maximale. Alhoewel die bal blijft nog half binnen ook. Nee, die gaat uiteindelijk toch over de zijlijn. Zodat Elek weer de absolute topper qua ingooien, weer de bal mag ingooien. Dat doet hij richting Priskin. Priskin de spits speelt hem naar Duchak, Maar doet dat uh, niet goed. Zodat er uiteindelijk de overname is uh, voor uh, het NL. Zelf dat was overigens niet Priskin, maar Gera. Voordat uh, de thuis turvers een verkeerde naam uh, erachter zetten. In ieder geval balbezit nu voor Oranje. Strootman. De thuis turvers hebben in ieder geval lastig. Gast krebbelen morgen weer. een Mooi nieuw woord om te leggen. Dus wat dat betreft uh, dik tevreden. Thuis turvers. Mooi nee, hè. Ja. Balbezit voor de Hongaren. <laughs> Via de keeper gaat dan Bogdan. Geeft hem een van de verdedigers. Beweging is nu bij voor in de moet. Martens Indy eigenlijk mee. Prissing komt wel wat aan de zijkant uit. Dan wordt het de positie eigenlijk in het centrum overgenomen door Gera. Dat is dan de meest vooruitgeschoven middenvelder die dan doorloopt. Die moet dan worden opgepikt door Vlaar. Gebeurt dat eigenlijk wel? Want dan komt de diepe bal. Vlaar loopt er een halve meter achter, maar doet dat bewust omdat hij op die manier probeert om de aanvallen buiten spel te zetten. Dat is uiteindelijk niet eens nodig, want die bal is te hard. De paas gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Stekelenburg. Stekelenburg, Vlaar. Dus zo rolt de ballen weer. Vlaar Martens Indy. Het gebeurt allemaal na 24 minuten. Het Nederlands Elftal staat na een raar begin van de wedstrijd voor. In uh, Budapest met snelle goals van Lens en Martins Indi en dat tussendoor een benutte strafschop van Toetzak. Het is zeker niet slecht uh, wat we zien. Uh, Nederland met name in balbezit uh, is uh, best goed verzorgd. Nu ook met hier. Die gaat een schot geven van grote afstand. Bokdan laat die vallen, maar er is van Nederland niemand in de buurt om uit de rebound iets te doen. Maar wat ik wel in dit Nederlands elftal mis is mensen die op het middenveld, zoals de jongen van Bommel, gewoon een bal afpakken. Uh, tot nu toe lopen we eigenlijk uh, wel steeds mee met de middenvelders van uh, Hongarije, maar we pakken daar geen bal af. Dus als zij zelf uh, enige precisie in het spel hebben, ligt die bal veel sneller voorin dan je zou willen. En uh, moet het dus echt wel komen van het collectief en het storen voorin wat uh, Narsing bijvoorbeeld net deed. Van Rijn heeft Ducac bij zich. Uh, van Rijn uh, houdt goed oog op de bal. Ducac geeft Van Rijn een klein schopje. Buiten gewoon irritant ventje toch eigenlijk die Ducac. Bal uh, nu uh, naar uh, Priskin, kan er niet bij komen. Vlaar, hier gaat hij de weergemeen in, Doetsjak, met een gestrekt been richting Van Rijn. Ja, en... Uh... Die, die zal straks een beetje op moeten passen. We kennen het van hem. Het is gewoon een hele goede voetballer. Het is dus een gifkikkertje en hij kan ook heel gemeen zijn. Nu heeft hij de mazzel dat de bal ertussen zit. En met name van Rijn, want anders krijgt hij hem gewoon vol op zijn enkel. Ja, daar kan hij nog een gele kaart voor krijgen ook, denk ik. Want het is gewoon een gevaarlijk spel. Het uh, balbezit nu voor het zelf al via Vlaar. Vlaar heeft gezien dat de beweging is aan de linkerkant van het veld. Als hij paast, dat is van Persie trouwens waar die bal naartoe gaat. Maar die krijgt hem net niet. Glijdt ook hij weg. Zo is het blijkbaar allemaal niet zo ongelooflijk. Goed dat veld, dat hadden we eigenlijk gisteren bij de training ook al gezien. Het ziet er ook niet goed uit, maar iedereen glijdt er maar weg. Het is uh, bijna negen uur. Als u wacht op het nieuws, dan uh, kan ik u vertellen dat het pas wordt uitgezonden... in de rust van deze voetbalwedstrijd. Waar na 5,5 uur Oranje voor staat met 2-1. Kan nu zelfs 3-1 worden als Lens schiet. Uit een hele moeilijke hoek, maar uiteindelijk in de handen van de keeper. Ja, en van Persie baalt, want die zegt dat je nou naar mij uh, had geschoven... Dan stond ik er nog net iets beter voor. Dat zie je dan onmiddellijk aan de lichaamstafel van Persie. Die goed wegloopt van zijn man. Terugzakt en aangespeeld had kunnen worden. Maar dat zag Lens niet. Dat zijn niet de allersterkste momenten van Lens en Narsing. Die veel elementen van het voetbal beheersen. Maar overzicht is niet een allergrootste plus. Balbezit nu voor Klaas. Klaas draait en opent naar de linkerkant van het veld. Doet dat richting Willems. Willems speelt de bal goed naar Vlaar. Tot nu toe is er veel meer rust bij mensen achterin dan afgelopen vrijdag. Wat dat betreft is er dus een klein stapje gemaakt. Lijkt de tegenstander ook van minder kwaliteit. wat we duidelijk zijn. Van aan de bal. Van speelt de bal naar Ducjak. Maar er zit Van Rijn tussen. Van Rijn kan er makkelijk overnemen. En speelt de goed vrijlopende, de hoogte van de middellijn staande, Snijder. Snijder kijkt en uh, heeft beweging gezien bij Van Persie. Daar gaat de bal naar Van Persie kopt. En dat is een hele moeilijke bal. Hij moet eigenlijk net om die bal lekker te kunnen koppen... en deze meter langer zijn. Maar uh, dat is hij niet. En hij uh, is wel uitgegroeid, vermoed ik zo, in ieder geval op dat vlak. En uh, zou hij, hij schamt de bal maar hij van Persie. Weet je. <laughs> hij schamt de bal eigenlijk meer dan dat hij hem kan koppen. Die bal komt in de handen van de keeper. Zou denk ik nog zijn naast gaan ook als die keeper er vanaf zou zijn gebleven. De Hongaren verdedigen uit. Dat doen ze heel snel, maar dat doen ze ook heel slordig. Want de bal gaat over de zijlijn en even slordig als een Hongarije. Dat deed doet Nederland het nu dat het ingooi dus cadeau kreeg.